9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Politieinvallen bij motoclub Trader Trash Travelers. Ruding vindt uitspraken van Dijsselbloem tegenstrijdig. En veel apensoorten bedreigd door misdaad, zegt VN. In Zuid-Holland is een grote politieactie aan de gang tegen de motorclub Trailer Trash Travelers. Het Openbaar Ministerie verdenkt de club van afpersing van leden van een andere motorclub. De politie is vanochtend onder meer binnengevallen in het clubhuis in Den Haag. En verder worden in Zuid-Holland zo'n 20 huiszoekingen verricht. Daarbij zijn zeker 17 mensen opgepakt. De Trader Trash Travelers zijn gelieerd aan de Hells Angels. Verslaggever Robert Bas is bij de inval. Het clubhuis zelf daar is de doorzoeking nog gaan. Dat duurt een hele poos. Dat doen ze heel mitieus. Uh, bij een aantal clubleden thuis zijn al doorzoekingen geweest van woningen. Wat we nu toe hebben gehoord, is onder andere dat een is getroffen is en er zijn ook wapens zijn aangetroffen in Rotterdam. Eurogroepvoorzitter voorzitter Dijsselbloem zegt dat hij verkeerd is geciteerd... toen financiële media schreven dat hij in het reddingsplan voor Cyprus... een blauwdruk vindt voor andere landen in problemen. Hij heeft het Engelse woord voor blauwdruk niet in de mond genomen, zegt hij. De oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het internationaal monetair fonds Ruding... zei net in het Radio 1-journaal dat de uitspraken van Dijsselbloem tegenstrijdig zijn. Want hij aan de ene kant heeft gezegd dat Cyprus en de Cypriotische banken een uniek geval zijn... Wat op zich wel waar is. En aan de andere kant, dat hij heeft gezegd dat het, ja, dat het toch gevolgen heeft... voor mogelijke volgende gevallen in andere landen. Kijk, dat kan niet allebei tegelijk waar zijn natuurlijk. De banken op Cyprus gaan morgen toch nog niet open. De centrale bank van Cyprus heeft bekendgemaakt... dat ze nog tot en met woensdag gesloten blijven. Eerder vandaag werd gemeld dat de meeste banken morgen weer zouden opengaan... nu er overeenstemming is over een reddingsplan voor Cyprus. Maar dat is dus niet zo. En dat is erg vervelend voor mensen die vandaag wilden gaan pinnen. Zegt verslaggever Bart Kamphuis op Cyprus. Iedereen is knopen aan het tellen, althans probeert de knopen te tellen... want veel is nog onduidelijk, en dat is waarschijnlijk ook de reden... dat de banken nu nog niet open zijn. De regels waaronder je straks uh, nog wel geld mag opnemen... die regels zijn nog niet bekend. De zeven kunstwerken die in oktober uit de kunsthal in Rotterdam werden gestolen... zijn veel minder waard dan tot nu toe werd gedacht. Dat hebben verschillende taxateurs verklaard aan de Telegraaf. De waarde van de kunstwerken werd door kenners tot nu toe geschat op zo'n 100 miljoen euro. Maar volgens de taxateurs komt de totale waarde niet boven de 20 miljoen uit. De twee gestolen werken van Monet en de Picasso zijn geen schilderijen... maar tekeningen die per stuk een paar ton waard zijn schilderij van Gauguin is een vroeg werk van de schilder en daardoor ook minder waard dan werd aangenomen. De VN maakt zich zorgen over het voortbestaan van grote apensoorten als chimpansees, orang oetans en gorilla's. De organisatie schrijft in een rapport dat deze apen steeds vaker in handen vallen van de georganiseerde misdaad. Volgens cijfers van de VN is het aantal apen in het wild de afgelopen zeven jaar met 22.000 afgenomen. Vooral in Afrika wordt er op de apen gejaagd, ze worden gevangen genomen en verkocht aan dierentuinen, circussen en amusementsparken in het Midden-Oosten en Azië. Volgens de VN zijn de autoriteiten niet in staat om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Of ze zijn corrupt en ze werken er zelf aan mee. Een immigrant uit de Dominicaanse Republiek heeft in de VS 338 miljoen dollar gewonnen in een loterij. Het is de op vier na hoogste prijs die de Powerball Lottery ooit heeft uitgekeerd. De man had het Winnende Lot gekocht in een slijterij in New Jersey. De baas van die slijterij die is ook blij, want die krijgt 10.000 dollar. I'm very nice feel. Customer win, I'm happy, customer family happy, Eagle liquor all member happy. De winnaar, de vader van vijf kinderen, wil met het geld eerst de familie helpen. En wat hij daarna gaat doen, dat weet hij nog niet. Het weer nog vandaag en morgen droog en geregeld zon. Het wordt 3 tot 5 graden en de oostenwind neemt wat af. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 30 files, bij elkaar opgeteld 125 kilometer. Veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen staan files van 12 kilometer voor de Moerdijkbrug. Op de rij van richting Breda is er namelijk een ongeluk gebeurd en daar is de rechterrijst ook dicht. Het verkeer tussen Rotterdam en Breda kan het beste omrijden via Gorkum. Rijdt u nog in de regio Rotterdam en u bent onderweg naar Antwerpen, dan kunt u het beste omrijden via de Heinoortunnel. En door de problemen op de A16 staat het ook flink vast op de n 3 Papendrecht richting. Dordrecht, 5 kilometer voor de aansluiting A16. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, daar staat 5 kilometer bij Badman door een ongeluk. En op de A7, Duitse grens richting Groningen, daar staat door een ongeluk tussen Zuidbroek en Voksol 5 kilometer. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 Kijk wat anderen besparen op energie en wat het jou kan opleveren op current.nl. Met een Q. Current. Besparen op energie kan makkelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. Een leermoment. Zo typeert oud-minister en voorzitter van het IMF, Ronald Ruding tegenstrijdige uitspraken van Jeroen Dijsselbloem. Ontsla die man, zegt de Financial Times. Ja, nou, dat kan altijd. Ja, dat gaat wat ver, maar Dijsselbloem moet achteraf wel veel recht zetten... en uitleggen is de teneur. Een econoom, Jaap Koelewijn, vindt het een flauw excuus... dat Dijsselbloem zegt dat hij verkeerd is geciteerd. Als minister en zeker als voorzitter van de eurogroep hoor je precies te weten wat je zegt. Hè. Uh, beleidsmakers als uh, Ellen Greenspan en Ben Benencki... staan erom bekend dat elk woord wat ze zeggen, wordt gewogen. En dat geldt dus ook voor de woorden van Dijsselbloem, Want als hij dus ook maar een beetje suggereert... dat de bail-out van landen niet onvoorwaardelijk is... Ja, dan ontstaat dus zeer terechte angst bij de beleggers... dat landen als Italië, Spanje, misschien niet geholpen worden als het fout gaat. En dat heeft de paniekreactie veroorzaakt. Ik vind het een enorme uitgeleider. Aan oud-minister van Financiën, Onno Ruding de vraag of hij het ook een uitgeleider vindt. Ja, dat weet ik niet. Uiting ding zit wel Dijsselbloem dat hij zijn hand woorden niet handig heeft gekozen. Wat ik belangrijker vind is dat er wel een tegenstrijdigheid is. Dus wat hij aan de ene kant heeft gezegd dat Cyprus en de Cypriotische banken een, een, een uniek geval zijn. Wat op zich wel waar is. En aan de andere kant dat hij heeft gezegd dat het, ja, dat het toch gevolgen heeft voor, voor mogelijke volgende gevallen in andere landen. Kijk, dat kan niet allebei tegelijk waar zijn natuurlijk. Ja. Prachtig. <laughs> uh, voorzichtigheid troef dus, is het advies van Ruding. Zijn voorganger, hè, die ik hoog acht, uh, uh, de heer Jonker uit Luxemburg, die heeft ook een aantal gevallen gehad de afgelopen jaren, waar, waar, waar hij later op moest terugkomen. Dat is bijna onvermijdelijk in zo'n geval. Uh, alleen, mijn ervaring is, je moet uh, niet al te veel zeggen in zulke situaties en geen algemene conclusies trekken uh, als je voorzitter bent. Um, maar uh, zoals ik net zei, als er fouten zijn gemaakt... zijn die gemaakt door de euro-ministers uh, van Financiën samen. Dus de vorige week dat die idioot op start hadden genomen. En uh, daar kan Dijsselbloem niet veel aan doen. Maar als voorzitter moet hij denk ik heel voorzichtig zijn in zijn uitspraken. Bij het aantreden van Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep... had Onno Runing al een vooruitziende blik. Hij wees op het hoge afbreukrisico van deze functie. Dat heb ik toen al gezegd op grond van eigen ervaring... Dat dat dat je een afbreukrisico hebt als voorzitter. Maar, eh, maar, maar je moet inderdaad heel, heel voorzichtig zijn. En eh, dat is misschien de les van, van deze van dit incident. En dat zei je, Onno Ruding, oud-voorzitter van het IMF... oud-minister van Financiën onder andere. En u hoorde ook meneer Koelewijn. Die zei dat het een flinke uitgeleider is. En er wordt wel meer gereageerd. U vindt er ook meer over op onze website, nos.nl. Correspondent Tijn Sade, wordt er in Brussel gereageerd op alle commotie en onrust? Nog niet. De Europese Commissie zal zo meteen om twaalf uur bij de dagelijks persconferentie zeker natuurlijk om een reactie worden gevraagd. Maar ik kan je nu al vertellen dat die reactie heel gereserveerd zal zijn. Men zal gewoon verwijzen naar wat Dijsselbloem zelf al heeft gezegd, dat hij dus niet goed is geciteerd. En dat hij dus nooit heeft gezegd dat de manier waarop de Cyprus-crisis nu wordt aangepakt een soort van model is voor alle mogelijke reddingsoperaties. Daar zal men waarschijnlijk heel cool naar verwijzen. Ook al omdat uh, zijn mening wel wordt gedeeld dat niet alleen de belastingbetalers in Europa voor de schade zullen moeten opdragen en dat problemen daar moeten worden opgelost waar ze veroorzaakt zijn? Ja, misschien speelt het op de achtergrond, maar dat zullen ze zo niet uitleggen. Nee, ze, zullen cool niet. ze zullen het heel cool houden. Ze zullen het heel koel houden bij wat Dijsselbloem zelf al heeft gezegd. Uh, hij is verkeerd geciteerd. Natuurlijk heeft deze hele operatie het Cyprus wel aangetoond dat uh, dingen aan het schuiven zijn. Dat heeft Dijsselbloem zelf ook uh, tussen alle regels door al laten merken. Maar de Europese Commissie zal nogmaals heel koel cool reageren. Natuurlijk uh, is hij wel enigszins onder vuur komen te liggen. Natuurlijk al hè, vorige week na eerst dat mislukte uh, onderhandelen over Cyprus. Zijn voorganger Jonker die heeft uh, zelfs uh, vorige week gezegd Dijsselbloem laat steken vallen. Maar Jonker die uh, zou Dijsselbloem onlangs alweer gebeld hebben met zijn excuses. En verder ja, wat je gisteren toch zag hier in Brussel in het Europees Parlement bijvoorbeeld zag je toch de meeste grote eurofracties in het parlement uh, komen met veel lovende woorden voor de aanpak. En ja dat is tot nu toe zo'n beetje de reactie hier in Brussel. Thijs Adé vanuit Brussel onze daar. We reizen door naar Amerika. Er zijn homo- en lesbische stellen in de Verenigde Staten... die om te kunnen trouwen vele kilometers moeten reizen. Want slechts in tien staten is het homohuwelijk legaal. Het Hoge Rechtshof gaat beslissen of het same-sex marriage... erkend moet worden in heel het land. Vandaag luistert het Hof naar voor- en tegenstanders. En correspondent Wessel de Jong ging er eens kijken... bij zo'n homohuwelijk. Hi, everybody. Oké, okay, I'm going to be conducting the ceremony. Who's getting married? We gaan nu een, een klein zaaltje binnen stap door een boogje met, uh, met plastic bloemen. Oké. Okay. All Dus right. So let me see if I can get your names right. Nicholas Floyd Ammons. That's you? Okay, great. Tyler Scott Carroll. Very good. Een spreekgestoelte. En twee jongens staan hier klaar om te gaan trouwen. Waarom willen jullie trouwen? Um, we're in love. We zijn verliefd. Er is nogal wat te doen nu over het uh, over het homohuwelijk nu in de Verenigde Staten. What do you make of it? What do you think of it? I think it's all kind of ridiculous and I don't really don't see what the difference is as long as you're in love you should be able to get married if you want. Allemaal onzin die rechtszaken als wij getrouwd zijn we zouden gewoon dezelfde rechten moeten hebben. Wilt thou Nicholas Floyd Ammons have this person to be thy wedded spouse to live together in the legal estate of matrimony Wilt thou love, comfort, honor and keep your spouse in sickness and in health forsaking all others so long as you both shall live. Hallo You're married now. <laughs> Brief question. How does it feel? It feels awesome. Geweldig om getrouwd te zijn. Maar jullie zijn nu helemaal uit North Carolina hierheen gekomen om te trouwen. Waarom? This was the closest place that would actually allow it to be legal. Nou, dit is de dichtstbijzijnde plek waar het ook legaal is. We took a step further to make sure that when it finally does become actually legal everywhere. En stel dat het straks legaal wordt in heel het land, dan uh, hebben wij tenminste al geregeld als er een uh, als er een hele rush komt. You know, and some people asked when we applied for our marriage license, why don't you just you know go to D.C. and get married there? Dit is Jen Canterbury, en ze woont samen met Nadia een beetje ten zuiden van Washington, in de staat Virginia, waar het homohuwelijk niet wordt erkend. En om te trouwen gaan ze niet naar Washington, zoals die twee jongens. Uit principe niet, omdat ze vinden dat het gewoon thuis moet kunnen. Bovendien de voordelen van het huwelijk krijgen ze toch niet in Virginia, ook niet met een papiertje uit Washington. Zo kan Nadia niet meeliften op de ziektekostenverzekering van John. What's the consequence of this? It's a huge economic burden. I also have a pre-existing medical condition. Uh, several years ago, Nadia had Nadia heeft een paar jaar geleden kanker gehad. En daarom is het voor haar moeilijk om een verzekering te krijgen. Ze moet nu per maand 1200 dollar aan premie betalen. Wat niet zou hoeven als ze was meeverzekerd. Maar toch vindt het stel die praktische overwegingen niet het belangrijkste. Het belangrijkste vinden ze de gelijke rechten voor iedereen. we the the they Iedereen mag leven zoals hij wil, maar niemand heeft het recht om het huwelijk te herdefiniëren. Want voor kinderen is het huwelijk tussen man en vrouw nou eenmaal het beste, zegt Thomas Peters, woordvoerder van een nationale pro-marriage organisatie. Maar verandert dit standpunt in Amerika niet? Ja, dat willen de media ons graag doen geloven. Maar nog altijd denkt 60% van de Amerikanen dat het huwelijk er is voor man wat is het Dat is de conversatie die is juist begonnen in dit land. En dat is een conversatie die het Supreme Court niet moet eindigen. Het debat over wat het huwelijk is, komt net op gang in Amerika. We willen niet dat het Hof daar nu brusk een einde aan maakt. In juni doet het Hof uitspraak. En vandaag luistert het Hof dus naar voor- en tegenstanders. Mocht daar nieuws uitkomen, dan hoort je dat op Radio 1. Afgelopen nacht was er een bosbrand in Hoogsoeren. Straks een reportage vanaf de zwartgeblakerde hei. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 -journaal. Eerst maar eens kijken hoe het is bij Mark Robin Visser. Die was vanochtend in Veendam en daar was de sfeer <tie> ja af en toe wat zwartgallig, maar ook wel uh, vol ver... ja, hoop toch? Mark Robin, hoe is dat in Emmen? Uh, nou, we trappen nu een balletje. We staan even op het Jij? Uh, op het Ja, Wacht ik ben, hoor. ik heb me, <laughs> ik zeg hier gewoon hoe met mijn dat schoenen. Uit? Kom op, heren. even meespelen. Oeh. Ja, nee, we trappen even een balletje. Het veld is eigenlijk te bevroren. Ik zal even aan de vrijwilligers vragen, is het wel verantwoord dat wij hier nu opstaan? Zeker hoor. Ja, dat nee, kan nee, gewoon. Dat kan, dat kan rustig. Geen probleem. De jeugd heeft gisteravond hier nog opgevoetbald. dus uh, dat, ja. kan, dat kan allemaal. U bent ook vrijwilliger? Ja, ik ben ook vrijwilliger. Wat doen jullie zo vroeg hier? Nou, wij zijn, uh, wij zijn hier sowieso altijd vroeg vanwege ook de werkzaamheden die er in het stadion zijn. Ja. Uh, koffieautomaten. en, en Heel belangrijk. Ja, zonder meer. Het zonnetje schijnt hier heerlijk in het stadion. En dat is ook wel een beetje exemplarisch voor hoe het met de club is. Ik loop even naar de materiaalman. Die stond hier vanmorgen al bolle sokken te wikkelen. Goedemorgen. Goedemorgen. De toekomst van de club is voorlopig weer veiliggesteld. Ja. En daarmee ook uw, uw werk dus. Ja, daar ben ik wel blij om. Maar heeft u zich veel zorgen gemaakt? Ja, je denkt er wel aan, maar ja. Als het zo is, dan is het zo. Maar ja. van de ene kant, ik ben blij dat, dat we door kunnen. Ja. En dat de wasmachines kunnen blijven draaien. Ja, ik zag absoluut, ze. Absoluut, ja. <laughs> zeg, bent u zelf een beetje een voetballer? Ja, eerlijk niet, zeggen. Eerlijk <laughs> zeggen, niet meer. Niet meer. Niet, oh, niet ah, meer. Dat was, dat was altijd een derde helft al, hè? Ja, ja nee, precies. Nee, maar daar voel ik me ook altijd het meeste thuis in. De, kijk, de voorzitter van de supportersvereniging die is al het veld. Die is lekker nu met Jantine, de technicus, een balletje aan het, uh, aan het schoppen. Ja, het gaat goed, hè? Tenminste, goed tussen aanhangstekens. Nou ja, waarom niet? Het gaat gewoon goed. Wij kunnen weer door en uh, we gaan nu uh, volop voor de toekomst. Toch is het beeld wel een beetje dat... We, hè, vanochtend waren we in Veendam. Die club, daar valt het doek voor. Dat staat eigenlijk wel vast. Uh, u denkt ook dat er nog wel meer gaat gebeuren? Ik vermoed dat er nog wel meer in de betaalde voetbal gaat gebeuren. En ik denk dit uh, aan het einde van dit seizoen nog wel. Wat denk, waar we... gaat het heen? Ja, nou, ik, ver, ik vermoed dat de, de, de betaalde voetbalvereniging... In Nederland die, die, die gaat denk ik, uh, ja, de groep gaat kleiner worden. Ja. Een sanering noemen een we sanering, dat. Hè? Ja. En, dan, uh, en dan blijft het ook spannend voor Emmen. Dat blijft het spannend voor hoe, Emmen. Hoe, hoe, is dat, hoe erg is dat voor een, een plaats als Emmen? Nou ja, heel vervelend. Ik bedoel, wij, wij, wij hebben best als, als Emmen zijn een, een, een sportcultuur. Want het is niet alleen de FC Emmen, maar ook nog de handbal ENO. Ja. En, en hurry up in Meer. Dus we zitten hier in de Zuidoosthoek van Drenthe. En dat versterkt elkaar natuurlijk. Hè? Dat versterkt als elkaar. Als er dan ja. één uitvalt... Absoluut, kijk, en uh, ja, absoluut. En we proberen toch die, die, die sportcultuur hier wat te houden in de Zuidoorshoek van Drenthe. Nou, ik probeer hier ook de sportcultuur hier uh, met jullie te houden. Dus kom op, Jantine, met die bal, dan gaan we nog eventjes door. En dan gaat u even op de spits staan en dan gaan we er gewoon nog even lekker... En voel je de kou op een gegeven moment ook niet meer, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Dus ik, ik vind voel... het al meevallen, hoor. Vooral als jullie er mee valt zijn. Het valt reuze mee. Ik voel helemaal niks meer. Ik ben helemaal gevoelloos geworden. Pikkel. Kom op, heren, even meedoen. Goed uit Emmen. Joe. Tot later. Goed terug. John Sahoka bij de ANWB. Aflopende ochtendspits John. Het begint iets af te lopen, nog wel veel druk ja, tot de A16, van huid, hè, dus. Breda, Rotterdam. In beide richtingen staan nog lange files van 10 kilometer voor de moerdijkbrug. Richting Breda is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Wel goed nieuws, want inmiddels zijn alle rijstoken wel weer open. Door de problemen op de A16 staat het ook flink vast op de N3, Papendrecht richting Dordrecht. 5 kilometer voor de aansluiting A16. En ook veel vertraging op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Door een ongeluk bij Muiden, er staat 6 kilometer. Bij Muiden is 1 rijstok dicht. En Richting Den Haag veel vertraging, richting Den Haag de A12. Dat komt er door een ongeluk bij Den Haag Bezuidenhout. Er staat een lange file van 10 kilometer vanaf Soetermeer. Bij Den Haag Bezuidenhout is de linkerrijst ook afgesloten. Oh, dat klinkt best lekker zo. Fisher Z, Jonse Hoka. Ja. So zo lang. Dagdon. Hey. Dag. Don. Dag. Dag. Hey. Koud buiten. Het is zo koud buiten dat de nieuwe plantjes bevriezen. Jeroen de Jager, onze collega, twittert net dat alle nieuwe plantjes bij het tuincentrum bevroren zijn. Aan de andere kant lopen ze de kans te verdrogen, want het is heel erg droog ook op het ogenblik. En daarom heerst er code oranje in veel natuurgebieden. Verhoogde waarschuwing voor natuurbrandgevaar is er, want het is dus die droogte. Afgelopen twee dagen was dat ook te merken bij Hoogsoeren met twee heidebranden tot gevolg. Colette van Une, onze verslaggever, ging daar vanochtend kijken. Het ruikt nog een beetje naar de brand. En je ziet het ook, want het is helemaal zwart geblakerd, de hei. Het gas ertussendoor is uh, weggebrand. En dat moet wel aangestoken zijn, hè? Arnoud Buiting van de brandweer. Nou, Ik weet niet of deze brand is aangestoken, maar door de wind ontstaan heel weinig branden. Dat ben ik wel met een je eens. Nou, die van van het weekend is in elk geval aangestoken, dat weet u. Die brand is uh, inderdaad aangestoken. Wel opvallend hè? dat, dat nou juist nu zo eigenlijk toch nog in de winter zo'n brand ontstaat. Ja, nou het is op zich niet heel raar. In de winter zijn de sapstromen nog niet op gang gekomen. Dat gebeurt meestal pas bij een graad of tien. Dan begint de natuur te ontwaken. En alle opstanden die, die zuigen het water op. Nou, dat is nu nog niet gebeurd. En daarnaast nou, de droge oostenwind die ook flink waait de afgelopen dagen. Dat maakt het wat lastig. De vegetatie is gewoon droog. Je voelt dat ook, hè? Want... Nou, die hei inderdaad, die breek je zo. Mag, mag die afbreken, of wordt de boswachter nog wel. takje mag denk ik wel hoor. En ik heb hier wat, wat gras. En hier staat uh, buntgas en pijpenstrootje. Uh, nou, dat is heel erg droog. Je kan het wel horen. Ja, hoeveel, hoeveel vocht zit daar nou nog in? Vergeleken bij uh, het nou, voorjaar, als het echt voorjaar. Ik heb van die metertjes voor, maar ik schat dat, uh, dat hier maar 3 of 4 procent in zit. Maar 3% als papier. Hè? Ja, dat lijkt het wel op. Het ja, brandt net zo goed als papier. Ja. Je, je zit er natuurlijk ieder jaar mee hè? Met, die, met die branden. Hoe wordt nou geprobeerd om dat een beetje te beperken? Nou, wij houden het in de gaten. We hebben daar uh, meetstations voor. Uh, windsnelheid meten we, hoeveelheid neerslag. En dat vertalen we naar een kleur. En die kleur kan groen zijn, dat betekent dat het nog niet gevaarlijk is. Maar het kan oplopen naar, van groen naar geel, naar oranje en dan naar rood. Je zou zeggen, nu wordt het toch tijd voor code rood, zo'n beetje met twee branden zo kort naar elkaar. Ja, want het aantal branden is niet bepalend voor het gevaar, maar het is meer de droogte en de windsnelheid. En die variabelen zijn voor ons het belangrijkste. Dus het gaat niet om het aantal branden, maar om de kans op onbeheersbaarheid van branden. Waarom is het eigenlijk altijd op de hei dat die branden ontstaan, vaker dan in het bos? Want je zou zeggen, met al dat kreupelhout wat eronder ligt, is een, is een bos ook heel geschikt voor een flinke brand. Ja, nou, ik weet niet of er meer op de hei ontstaan dan in het bos. Het kan best zijn dat brandjes ook weer vanzelf uitgaan. Maar op de hei, daar, daar heeft de wind vaak uh, flink vat. En dat betekent dat hij, als het daar brandt, dat, uh, dat die over het algemeen gaat lopen. En soms heel hard. Ja. En waar stopt hij dan? Uh, natuurlijk waar de brandcrum tegenhoudt, dat is één. Uh, sowieso zijn er soms paden. Uh, die zijn niet altijd breed genoeg, maar paden kunnen helpen. Uh, als er zijn aangeplant, dan is het ook prima. Want het loopvuur, het vuur wat over de grond gaat... Uh, het gaat niet, niet verder als de bosbessen staan, want die zijn uh, nagenoeg onbrandbaar. Dan uh, berkenbomen, willen wil ook nog wel eens helpen. Sowieso loofhout is minder brandbaar dan naaldhout. Dus daarom zie je midden in het bos meer naaldhout en aan de randen meer loofhout en berken. Dat weten we dus voortaan, die witte bomen zijn goed tegen brand. Nou ze kunnen ook branden, maar ze zijn minder brandbaar. Want als je wil, kan alles branden. de buiting van de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland over de droogte op de heide en in de bossen. Tot slot nog eventjes naar uh, het hoge beroep. Een belangrijk uh, moment in het hoger beroep van de zedenzaak. Namelijk vandaag krijgen Robert M. en zijn partner Richard van O. de strafeis te horen in dat hoge beroep. Het is uh, dag zes alweer. Justitie-specialist Ilan Sluis is erbij voor de NOS. Ilan, wat kunnen we verwachten? Waar denk je aan? Nou, het OM gaat natuurlijk nog een keer het bewijs uiteenzetten. Hè? De foto's, de filmpjes, de, de chatgesprekken van Robert M die er waren. Ja, en de nieuwe strafeis dus. Vorig jaar uh, eist het OM uh, in, uh, bij de rechtbank 20 jaar cel en TBS voor uh, Robert M. En 12 jaar cel voor zijn partner Richard van O. En Het is vandaag dus afwachten of het OM vasthoudt aan die eis. Of misschien zelfs al met een hogere eis komt. Dat kan in principe, dat ze daar nog boven gaan zitten. Ja, dat kan. Uh, het is een juridisch-technisch verhaal, maar uh, zowel uh, Robert M. Richard van O. als het openbaar ministerie zijn in hoge beroep gegaan. En dat betekent dat het openbaar ministerie vrij is om uh, een compleet nieuwe strafeisen neer te leggen. Dus ook eentje die hoger kan zijn dan die van vorig jaar. Ja, dan hoopt Robert M. uiteraard op een lagere straf. Ja, hij was het sowieso niet eens met de combinatie van de hoge straf met de TBS. Hij vindt dat hij baat heeft bij een zo snel mogelijke behandeling in een TBS-kliniek... en dat zijn straf dus lager zou moeten zijn. Maar hij was ook vorig jaar vooral verborgen over het feit dat zijn meewerkende houding... het geven van de wachtwoorden van zijn computer bijvoorbeeld... en zijn spijtbetuiging bij de rechtbank dat hij die niet terugzag in de, in de uiteindelijk opgelegde straf. Uh, misschien weten luisteraars nog wel dat hij op dat moment dat de rechter dat uitlegde... Uh, hij een glas water naar de rechter ja. gooide en nou ja, Hij wil dus uh, ook dat dat nog een keertje terugkomt in de uiteindelijke uh, op te leggen straf. En, en weet jij of er bijvoorbeeld ouders weer aanwezig zullen zijn bij uh, de strafeis? Het horen van de strafeis? Ouders van, van de kinderen die misbruikt zijn? Ja, tot nu toe bij het hoge beroep zijn er uh, iedere keer ouders aanwezig. Uh, ze zitten in een aparte zaal natuurlijk, dus wij zien ze niet. We weten niet hoeveel er zijn, maar uh, dat ze er zullen zijn vandaag, uh, dat zal zeker zijn. Goed, nou, mocht daar meer uitkomen, uh, nieuws uitkomen, dan horen we dat van jou. Ilan Sluis, onze justitiespecialist, zal bij de zaak aanwezig zijn en volgt het ook vandaag half tien. Einde van dit NOS Radio 1. Journaal de Caro neemt het over. En Sven Kokkelman is al hier. Sven, goeiemorgen. Goedemorgen. De Wat overheid doen? kan amper zicht houden op het groeiend aantal uh, jihadstrijders dat naar Syrië gaat, zegt uh, Edwin Bakker. Die is hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit van Leiden. Op de dag dat er bekend werd dat er mogelijk een derde ja. Nederlandse jihadstrijder zou zijn gesneuveld daar. Verder, gemeenteraden kunnen best 10% kleiner. Daarover stemt de Eerste Kamer vandaag en Pierre Heijnen. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid is de geestelijk vader van dit voorstel en met hem ga ik praten. Nog veel meer verder, maar dat hoort u zometeen. Bij de KRO eerst nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Een Gronings advocatenkantoor stelt de staat en de Nederlandse aardoliemaatschappij aansprakelijk voor de aardbevingen in Noord-Nederland. Door de gaswinning is er schade aan huizen en bedrijven. En er worden stichtingen stichting opgericht om de gedupeerden bij te staan. Bij invallen bij motoclub Trader Trash Travelers zijn zeker 17 mensen gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de club van afpersing van leden van een andere motorclub. De politie is vanochtend onder meer binnengevallen in het clubhuis in Den Haag. Oud-minister en IMF-topman Ruding noemt uitspraken van Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem tegenstrijdig. Hij noemt Cyprus, Dijsselbloem noemt Cyprus een uniek geval. Maar er zijn toch gevolgen voor andere landen. En dat kan niet allebei waar zijn, zei Ruding in het Radio 1-journaal. En in Egypte zijn een Noorse vrouw en een Israëlische man door hun ontvoerders vrijgelaten. Vrijdag werden ze op het Schiereiland Sinaï gekidnapt. De ontvoerders willen druk uitoefenen op de Egyptische autoriteiten om twee familieleden vrij te laten. En die zaak wordt nu opnieuw bekeken. Die Noor en die Israëliër zijn vrij. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De files lossen nu vrij snel op. Nog een paar ongelukken die zorgen voor vertraging op de A1. Vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knopende watergas meer en buiten 6 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrijgegeven. En nog veel vertraging door een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen meer en Den Haag-Bezuiderhout 10 kilometer. Bij Den Haag-Bezuiderhout is de linkerrijstrook afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Europese veiligheidsdiensten zijn het zicht kwijt op jonge jihadstrijders. Gemeenteraten kunnen best 10% kleiner. Het hoge Amerikaanse gerechtshof buigt zich over het homohuwelijk... en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Griemiers is vanochtend in Sint-Annaland. Waardoor de aanhoudende kou de aardappelpoot nog even op zich laat wachten. Volg ons op Twitter. Hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u als gebruikelijk ook kwijt via de mail. Via GoedenmorgenNederland.nl De overheid, dames en heren, kan amper zicht houden op het schrikbarend groeiende aantal radicaliserende moslimjongeren... zegt professor Edwin Bakker, die is hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit Leiden... op de dag dat bekend werd dat er een derde Nederlandse jihadstrijder zou zijn gesneuveld in Syrië. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Als er een schrikbarend aantal, groeiend aantal radicaliserende jongeren is uh, in die hoek... Hoe weten we dat dan eigenlijk als de overheid nauwelijks meer zicht kan houden? Nou, nu hebben ze nog redelijk zicht, uh, mede dankzij uh, wijkagenten... maar ook dankzij ouders en een omgeving die uh, op een gegeven moment wel meldt... als jongens vermist zijn. Um, maar de aantallen zijn, zijn groot en het lijkt te groeien. Ja, en de vraag is natuurlijk, uh, als dat zo doorgaat, of je dat zicht blijft houden. Ja, want uh, je kunt het niet redden met infiltranten, geheimagenten... en een soort van meldpunt. Nee, daarvoor zijn de aantallen al te groot. Dus je moet het echt hebben van de gemeenschap zelf die hiermee naar buiten komt. Die daar ook baat bij heeft om te zorgen dat uh, liever nog op tijd dan te laat gemeld wordt wie radicaliseert en wie plannen heeft om te gaan. Ja. Dus je kunt nog wel een redelijk zicht erop hebben. Uh, maar ja, de aantallen lijken wel verder te groeien. Enig idee wat die aantallen zijn? Nou ja, er werd uh, door de overheid zelf uh, enkele tientallen en, en ook de term honderd genoemd. Uh, nou, mijn gevoel is, op basis van informatie uit de wijken en van uh, mensen die daarbij betrokken zijn... dat dat aantal alweer uh, wat hoger lijkt te zijn. Ja, nou, wel de bronnen vandaag dat er een derde Nederlandse Marokkaanse jongere in Syrië zou zijn gesneuveld. Uh, we weten dat een deel van die Nederlandse jihadstrijders uh, is geradicaliseerd in de Zoetemeerse moskee. Um, wat is daar dan precies gebeurd? En waarom gaan zulke grote groepen dan nu opeens radicaliseren? Ja, nou, Ik denk dat het belangrijkste is uh, niet recruteurs of een bepaalde moskee... maar vooral de beelden die uit Syrië komen. Die zijn verschrikkelijk en daar gaat men naar kijken. De propaganda die men daar ook vindt is ook heel, uh, uh, heel professioneel. Dus ik denk dat heel veel jongeren uh, toch eerder zelf uh, de eerste stap zetten... om daar te gaan kijken of dat een idee is om daar naartoe te gaan. Elkaar misschien ook uh, opjutten, groepsgedrag. Uh, meer nog dan een of andere politiek, religieus idee dat door bijvoorbeeld imams uh, wordt gepropageerd. Ja. Uh, nou is er een beroep gedaan door Forum... het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken... Uh, aan het adres van de inlichtingendiensten... om duidelijkheid te verschaffen over berichten... van die gedode Nederlandse strijders. Nou is de vraag, zijn de Nederlandse inlichtingendiensten... daar überhaupt toe in staat? Nou ja, er is natuurlijk onduidelijkheid. 3, 2, 1, dat lijkt wel vrijwel zeker. Maar het probleem is als overheid, je kunt moeilijk iemand uh, doodverklaren als jij geen, uh, geen brief van een arts hebt. Als je helemaal geen uh, zicht, niemand weet waar dat lijk is. Ook naar de ouders toe, je kunt je, kunt je niet veroorloven fouten zitten. Dus ik, ik begrijp de oproep van Forum, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de overheid uh, al heel voorzichtig moet zijn met het naar buiten brengen van zaken die ze niet helemaal kunnen verifiëren. Ja. Hoe goed zijn de indrukstellingen geïnformeerd en geïnfiltreerd in deze groep. Nou, infiltratie is heel lastig, want het gaat om uh, processen die uh, relatief uh, kort duren. Ik denk dat de overheid goed zicht heeft op uh, groeperingen die radicaal zijn, zoals uh, uh, Sharia for Holland, uh, Behind Bars, dat ze dat in de gaten houden. Of daar sprake van infiltratie durf ik niet te zeggen. Um, maar doordat het zo snel gaat, die processen, en dat wordt alom uh, bevestigd, is het gewoon uh, eigenlijk onmogelijk om daarin te infiltreren. Je kunt het monitoren via internet, je kunt uh, heel veel informatie krijgen van de wijkagenten en van de moslimgemeenschappen zelf. Ja. Maar infiltreren is bijna onmogelijk, gelet op de snelheid. En ter plekke zijn we daar aanwezig met de geheime dienst in Syrië? Ik, uh, ik mag hopen dat er uh, in ieder geval diverse buitenlandse diensten... heel actief in Turkije uh, bezig zijn. Er zijn ook wel uh, signalen voor, met name in, uh, in Istanbul. Uh, ik neem aan dat in de grensstreek ook gekeken wordt... wie er allemaal voorbij, kan, uh, voorbij komt, maar... Om nou iemand te sturen naar Syrië, of dat daadwerkelijk gebeurt, met alle risico's van dien, met, met de chaos die daar is. Uh, ik. Ik durf niet te zeggen of de Nederlandse overheid uh, daartoe bereid is. De noodzaak is misschien heel groot, maar de risico's ook. Ja. Ik kan me voorstellen dat de Amerikanen daar uh, wel zitten... ook omdat ze bezig zijn met wapenleveranties, etc. Ja, vandaag in het nieuws, de CIA zou daar op de grond actief zijn. Ja, nou, ik denk in dat kader zit, zit natuurlijk ook een hoop... Uh, intelligence uh, uh, is daar ter plekke. Ja. Maar of dat voor Europese landen geldt, durf ik niet te zeggen. Goed, voor Nederland geldt dus een groep voor, van ongeveer 100, maar u denkt iets meer. Opvallend is het relatief hoge aantal Belgische jongens dat naar Syrië gaat... Hoe groot is het Belgisch aandeel eigenlijk onder deze zelfbenoemde jihadstrijden? Nou, gisteravond zei het hoofd van de, uh, de, de contraterrorisme-eenheid al daar... van enkele tientallen, die wilden het getal 70 niet bevestigen. Maar dat is toch wel iets wat, uh, wat heel veel genoemd wordt. Ja, Hoe weten we dat eigenlijk? Ja, Ook daar uh, weten we veel van uh, wijkagenten, moslimgemeenschappen zelf... die op een gegeven moment, uh, en bij 70 heb je nog steeds een redelijk overzicht... van die, die, die en die jongens, die zijn weg. Ja. Hebt u een verklaring eigenlijk voor het grote aantal Belgen onder die groep? Nou, het, eigenlijk dezelfde verklaring als voor, voor Nederland. Heel lang was dat uh, heel beperkt. Een enkeling die het lukte om uh, naar het buitenland te vertrekken. Uh, misschien heeft het te maken dat uh, er heel lang geen goede connecties waren. In Nederland in ieder geval. In België ligt dat wat anders. Uh, maar de belangrijkste verklaring is dat het gewoon uh, dichtbij is. Dat je er makkelijk heen kan. Uh, niet heel veel contacten nodig hebt. Ja. Uh, en, en dan is dit opeens voor heel veel voor een aantal jongeren de eerste keer een optie... dat je echt naar zo'n gebied kan gaan, omdat het dichtbij is... omdat je er vrij makkelijk kan komen. Nou, heeft België een taskforce ingericht of opgericht... Uh, die moet voorkomen dat die jongeren naar Syrië gaan. Werkt dat? Uh, nou, op zich is het een goed idee. Uh, en ik weet niet precies wat een taskforce in België inhoudt... maar dat je verschillende partijen bij elkaar brengt om te kijken... van wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar helpen. Um, een van de... De belangrijkste acties die daarbij zijn... was het openstellen van een e-mailadres waar je dingen kon melden. Ik denk dat dat niet helemaal werkt. Ik zie nee. nog niet uh, een uh, bezorgde Marokkaanse moeder... een e-mail opstellen naar de, naar de Belgische overheid. Um, dus ik denk dat er nog wel iets meer nodig is... dan alleen een, uh, een overleg op ambtelijk niveau. Ja, nou in Nederland is het nu zo dat politici er nu voor pleiten... om deze jongeren hun paspoort dan maar af te pakken. Ja, nou, ik denk dat tegen de tijd dat je weet... dat uh, die en die jongeren uh, uh, van plan zijn naar uh, Syrië te gaan... dat dus je mogelijk al net iets te laat bent. Maar de Veiligheidsdienst in Nederland heeft een aantal keren wel ingegrepen op tijd. Dus dat zou kunnen. Uh, juridisch gezien lijkt het me lastig. Maar praktisch gezien zit er eigenlijk wel wat in. Want wat wil je nou? Dat proces dat loopt, verloopt zo snel... Je wil eigenlijk een soort time-out. Je wil zorgen dat die mensen uit, die, uit dat radicaliseringsproces getrokken worden... dat ze uit die groep getrokken worden, die groep misschien ook uit elkaar trekken. En dan zou dat kunnen werken, maar... Ik zie juridisch gezien nog wel wat uh, ah, ja, know, lastig... ja, Want, want hoe, hoe, hoe kan je iemand zomaar zijn paspoort afnemen? Ja, omdat je in zijn hoofd hebt gekeken... omdat je denkt dat hij iets van plan is te gaan doen... wat hij nog niet heeft gedaan. Dat, dat is dat. gewoon lastig. Nou ja, dat, uh, ik, dat mag niet. Uh, ja. Maar bij verdenkingen, als, als het gaat over terrorisme... dan zijn er juridisch gezien wat meer mogelijkheden. Alleen de vraag is natuurlijk... als die jongens daar gaan strijden, is dat terrorisme? Ja. Ja, want ze strijden tegen Assad. En ook Nederland is niet meer tegen een, een, een wapenboycott uh, aan de oppositie. Dus dat ligt heel lastig. Ja, goed. Nou ja, de vraag is ook of ze het gebied niet bereiken zonder paspoort. Want je kan natuurlijk binnen Europa al heel vaak verreizen zonder paspoort... en dan op een clandestine manier het gebied inkomen. Ja, maar je moet toch, als je Syrië wil, moet je toch via Syrië... of via uh, Turkije of, uh, of Egypte of Jordanië. En daar heb je toch wel uh, echt een paspoort nodig. Ja, met andere woorden, dat is een maatregel die zou kunnen werken. Wat zou de Nederlandse overheid tot slot nog meer moeten doen... dan om het zicht op deze groep wat beter in kaart te kunnen brengen nog? Nou, ik denk uh, beseffen dat er heel veel kennis ligt in de wijken en in de directe omgeving van de jongens. En uh, daarmee uh, proberen een goede band uh, op te bouwen en ook zorgen dat die informatie die daar vandaan komt uh, in alle vertrouwelijkheid uh, uh, bij elkaar komt. En dan op tijd. Proberen uh, mensen te vinden die op die jongens in kunnen praten. Uh, die, die ze kunnen overtuigen dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om daar je leven op te geven. Uh, voor een strijd die, uh, die ver weg is en heel onduidelijk is. En waarschijnlijk ook geen good guys en bad guys kent. Dus waarschuwen die jongens op tijd. Melden, uh, dat is de rol voor de ouders. Ja. En dan hopen dat er een paar minder zullen gaan. Ja, hopen. Ja. Hopen. Meer kun je niet doen. Ik denk dat dit heel moeilijk is te, te voorkomen. Um, en je mag ergens hopen dat een aantal van die jongens die um, niet meer terugkeert... of een aantal jongens die gedisillusioneerd terugkeert... Um, een aantal jongeren hier tot uh, nadenken stemt. En nou ja, hopelijk dat het verhaal dan naar buiten komt. Dat het, uh, die strijd al daar iets is wat daar gevoerd moet worden... maar niet door jongens uit Nederland. Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit van Leiden. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Arnhemse dierentuin Burgerzoel bestaat 100 jaar... en mag zich vanaf maandag koninklijk noemen. Hoe verkrijg je het predicaat koninklijk eigenlijk? Peter Rewinkel, de burgemeester van Groningen en staatsrechtdeskundige, Die heeft het antwoord, hopen Een vereniging of een onderneming zal in ieder geval heel oud moeten zijn. Tenminste 100 jaar. Je moet echt een vooraanstaande... of misschien zelfs wel de meest vooraanstaande plaats in Nederland innemen. Bijvoorbeeld door een hele lange traditie in een bepaalde stad. Stad of een bepaalde streek. Je moet mensen hebben die ook allemaal van onbesproken gedrag zijn. Bijvoorbeeld de directie, de bedrijfsvoering dient uh, onberispelijk uh, te zijn. Nou ja, als je daaraan voldoet, uh, kan er een aanvraag uh, worden ingediend. Die gaat dan eerst naar de gemeente, dan naar de uh, provincie en vervolgens naar het uh, betrokken ministerie Economische Zaken, Sport, Cultuur, wat uh, er aan de orde is. En dan volgt er uiteindelijk een koninklijk besluit, dus een lange weg om het predicaat koninklijk te krijgen. En het is nog weer iets anders dan het predicaat hofleverancier. Ja, want dat is nog iets uh, stapje hoger, zou ik maar zeggen. Peter Rewinkel was dat. Hij heeft ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar GoedemorgenNederland@karel.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Sint Anna Land. Martijn Ghiemers. Op betrekken bij uh, boer Bram Gunter. Rijden we door de polder. Er ligt nog een hoop ijs hier in de slootjes, hè? Ja, ja. En zondag hebben we nog volop gesneeuwd. En het uh, is volop aan vriezen. Dus vandaar. En hier ligt uh, land. Uh, en daar zitten nog geen aardappelen in, hè? Nee, dat is nog uh, gewoon geploegd land. Dat is voor, uh, voor de late aardappels. Die moeten pas uh, met, met een maand of zo gepoot worden. En, en, want dat, dat, dat kan nog niet? Nee, dat is te vroeg. Die grond is niet geschikt om uh, voor de vroege uh, primeur teild. Nog te koud. En aan deze kant, aan de andere kant van het slootje... Daar uh, uh, zijn nog wel aardappelen gepoot. Dat klopt, dat is wel een geschikt perceel voor, voor van vroege aardappels. En dat is ook gedaan. Ja, wanneer zijn ze erin gegaan? Die zijn 4 maart ongeveer gepoot, ja. Een paar weken geleden. Zullen we er even naar gaan kijken? Dat is goed. even uit. Hoe gaat die open? Ah, kijk aan. Zo, even oppassen dat die naar beneden vallen. Want, uh, ja, het is koud. En je zou zeggen... Uh, ik zou nog helemaal niks gaan poten, maar een paar weken geleden zag het er nog allemaal zo zonnig uit. Ja, toen was het uh, uitgelezen weertje. De grond was goed, de temperatuur was goed, het weer was lekker. Dus ja, dan ga je beginnen. Wat, wat voor aardappelen zitten hier nou in? Dorees. Dorees. En uh, die, normaal gesproken zou je, die, zou je ook gewoon verwachten dat die er zo vroeg ingaan? Ja, dat is eigenlijk uh, ja, begin, eind februari, begin maart is, is meer regel als uitzondering. Ja, want we komen net van uh, uw boerderij en daar zag ik ook nog stapels kratten met andere aardappelen, hè? Ja, normaal als je er een week of twee kan poten, dan, uh, dan, dan is dat, zit dat de grond in. Maar ja, dat is niet gebeurd. Ze gaan ja. we zo weer voorstellen dat we gestopt zijn. Dus u, u bent hier wel mee begonnen. En nou liggen ze onder een laagje plastic. Eens even kijken, hoor. Kunnen we er een, we er een klein beetje onder kijken? Ja. Even eraf scheuren, dat plastic... En... Dan haalt u het een beetje terug, dat die aarde. Ja, hier keer hebben we een aardappel. Ja, hoe gaat het met die aardappel? Nou ja, hij is, hij is bezig, maar daar is ik wel eens mee gezegd. <laughs> Want wat, wat, wat zou ik nou moeten zien? Ja, een behoorlijke kiem van een centimeter of twee, drie. Ja, en ik zie nou helemaal niks. Ze, ja, ze zijn, vanwege de kou zijn ze totaal afgerold. En nu moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen. Dus het is afwachten dat het allemaal lukt. Ja, wat betekent dit nou uh, voor de oogst? Ja, die is veel later. Waarschijnlijk wel. Dan natuurlijk kan wel wat herstellen. Maar waarschijnlijk is de oogst wel wat later. En ja, er zullen stukken bij zijn waar het, waar het fout gaat. En zal het ook zo zijn dat de oogst voor een deel mislukt is? Ja, de lagere, deel, de, de lagere gedeeltes in de perceel. Waar het natter is en, en kouder, daar zal, het, daar zal het niet herstellen, denk ik. En krijgen wij daar als consument nog last van? Kunnen wij nog wel aardappelen eten binnenkort? Ja, dat is wel te hopen. We zijn ook afhankelijk van de van import van, van elders. Israël, Spanje, Egypte en zulke landen. Daar komen ook een hoop vroeg aardappelen vandaan. Ja. Dus ja, het is, het is ja, wat, wat het daar doet... Ja, maar je, je zou kunnen zeggen, doordat het misschien iets minder wordt geoogst... ...creëer je schaarste en kunt u weer een hogere prijs vragen voor de aardappelen. Ja, wij kunnen niet veel vragen. Wij moeten maar afwachten wat de consumenten of jou wat, wat, wat de handel gaan geven voor onze aardappels. Ja. Wij hebben geen, geen product om te zeggen van we willen dit ervoor hebben. Dat kunnen we wel zeggen, maar dat, is niet, dat gaat niet gebeuren. Ja. Stopt u weer terug zo onder de ader? Nou, hopen dat de kiemen er een beetje uitkomen. Dat zijn allemaal ijsklompjes, hè? Het zijn, het zijn echt ijsklompjes, ja. Het is, het is klei. Ja, lichte, lichte klei. Ja. Nou, de aardappelen zijn weer weggestopt. Wanneer hoopt u dit toch te kunnen oogsten? Ja, normaal, normaal gesproken is dat altijd... Eh, begin juni kunnen we meestal wel starten. En dan zou ik zeggen, de natuur die herstelt ook wel een uh, gedeelte. Hey, als het straks natuurlijk echt uh, mooi weer wordt, is het ook gelijk voorjaar. En dan schiet je misschien gelijk naar 20 graden, dan... dan die ontwikkeling ook weer sneller. Ja. En de andere aardappelen die in kistjes staan opgestapeld... die moeten nog even wachten voordat ze ja, de grond in moet mogen. Uh, moeten weer, weer moet... Uh, ja, de voors moet uit de grond zijn. Boer Bram Gunter, succes ermee. Ja, dankjewel. Maar tegen hergeneers was dat. Straks het Amerikaanse ooggerechtshof buigt zich over het homohuwelijk. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 1969. Er is nu één elektrische centrale in ons land... die bij Dodewaard in de Betuwe bij de stoom verkregen wordt... door de hitte die vrijkomt bij de splijting van uranium. En dat was de kerncentrale in Dodewaard die deze dag in 1969 werd geopend... door koningin Juliana. Opvallend genoeg werd bij die opening niet geprotesteerd... vertelt kernfysicus Wim Turkenburg. Koningin Juliana heeft de centrale officieel in gebruik gesteld... Door de reactor op zijn volle vermogen van 54 megawatt te brengen. Er was, er was inderdaad uh, geen discussie in negatieve zin over de reactor in Dodewaard. Als er al discussie kwam en die ontstond in 1966, dan was dat vooral, en dat werd ingegeven door D66, dat toen net was opgericht, was het sentiment vooral, Nederland gaat de boot missen, we doen te weinig in kernenergie-regering, Kom met een plan, red ons, want uh, hier ligt een gouden toekomst. De spreidstof ligt hier in Staven opgeslagen in een bassin... van waaruit ze, zodra dat gewenst is, getransporteerd wordt... naar de geheel door zwaar omgeven reactor... waarin de Staven worden neergelaten. Nou, in 1971 had je een radioprogramma uh, van Antwerp en Daar waren onder andere Rolf van Duin en Jannie Muller bij betrokken... En die hadden eens in de week een uitzending en die pikte kritisch geluiden uit Amerika op en vertelde daarover op de radio. En daar ontstond het eerste zeg maar, kritisch geluid over kernenergie in, uh, in Nederland. De bediening van de kernenergiecentrale van Dodewaard is vrij gecompliceerd door de aanwezigheid van radioactieve straling. Er werd, werd aan mij gevraagd of ik een soort kernenergie nota wilde schrijven. Met alle voor- en maar vooral ook nadelen van kernenergie, de problemen die er spelen. Vervolgens, uh, op verzoek van deze 66 kwam uh, de minister van Economische Zaken, minister Langman, met een kernenergienota uit in 1972. En in die nota stond dat Nederland in het jaar 2000 iets van 30 grote kerncentrales zou hebben moeten draaien. Toen is er een werkgroep ontstaan. Een man of 15 heeft toen ik dacht, in 18 september 1972 de eerste kritische kernenergie en auto uitgebracht en naar de Tweede Kamer toegestuurd. En zo is het debat in Nederland ontstaan. De Nederlandse regering en Euratom hebben belangrijk aan de bouw bijgedragen. Met de opgewekte energie kan een stad van de grootte van Arnhem van elektriciteit worden voorzien. Ik heb mij nooit uh, aan, een, aan, een, aan een poort uh, vastgeketend. Wat ik wel deed was, uh, ik schreef daar stukken over in, in kranten. Mijn baas, professor Christenmaker, die stuurde mij een brief waarin hij schreef van als ik uh, zo doorging met kritiek te uit op kernenergie, dan uh, zou hij in het openbaar afstand van me nemen. Hij zou zich terugtrekken als promotor. Uh, ik was promovendus bij hem. We al mijn voordragen voor ontslag uh, bij de stichting Fon. En uh, ja, dat is toen uiteindelijk een rel geworden tot in de Tweede Kamer aan toe. Want hier werd gezegd in de media werd de vrijheid van meningsuiting, de academische vrijheid geschonden. En toen heeft de regering besloten om daar een speciale commissie voor te installeren. Onder voorzitterschap van professor Kazimier, de, de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. En die commissie kwam vervolgens een half jaar later met de uitspraak dat hij inderdaad alleen in de grens had overschreden. Omdat in mijn geval de vrijheid van meningsuiting, de academische vrijheid, uh, ja, waren, waren aangepast. Kernfiscus Wim Turkenburg over de opening van de kerncentrale in Dodewaert deze dag in 1969.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 25. Dolly Parton. Geldt dit voor Michiel Vos, want die bellen we nu uit zijn bed. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Onze man in New York, want vandaag buigt het Amerikaanse hoge rechtshof zich over het homohuwelijk. Nu is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in de meeste staten van Amerika nog verboden. Maar dat kan dus met een uitspraak van de Supreme Court snel gaan veranderen. Dat wil zeggen, als het Supreme Court daartoe zou gaan besluiten. En gaan ze dat doen, Michiel? Ja, dat is de grote vraag. De vraag is of het Supreme Court zo ver wil gaan om... ...in te grijpen in de wetgeving van meerdere staten. De meeste staten in Amerika verbieden inderdaad het homohuwelijk. En de staat Californië is nu voor de rechter. Uh, daar is een heel gevecht, lang gevecht. Daar is lang geëxperimenteerd met het homohuwelijk. Dat is toegestaan geweest, dat is verboden geweest. Dat is toegestaan geweest in 2004 en in 2008, in korte periodes. En dat is daarna afgestemd zeg maar, met een referendum. En dat referendum dat zegt... Een huwelijk is tussen een man en een vrouw. De uitkomst van het referendum. Dat referendum ligt nu bij de Hoge Raad. En dus? En dus moet de Hoge Raad beslissen. Kan het zo zijn dat de, dat soort referenda in verschillende staten twee categorieën burgers, zeg maar, creëert. Eén categorie hetero's, met meer rechten, namelijk het recht om te trouwen. En een categorie homoseksuele uh, categorie die ja. dat recht niet hebben. Kan de, dat? Dat lijkt mij constitutioneel in een land als de Verenigde Staten tamelijk ingewikkeld. Want daar staat gelijkheid toch ongeveer aan de basis van alles. En dat zeggen de voorstanders ook van het homohuwelijk. Die zeggen, luister, de tijd is aan onze kant. Uh, dit soort... Deze, dit lijkt een beetje op het langzamerhand teloorgaan van het interraciaal huwelijk. Het interraciaal huwelijk dat was vroeger verboden. Daar werd op een gegeven moment kwam daar een, een, een rechtszaak over in 1967. En toen werd besloten dat staten niet langer konden verbieden dat planken met zwarte uh, trouwen. Nou, dat, dat leidde toen tot geen protest. Iedereen accepteerde die uitspraak. En dat is de uitspraak waar men nu in de homobeweging naar op zoek is. Ja, eh, Opvallend genoeg hebben steeds meer eh, eh, republikeinen... steeds minder moeite met dat homohuwelijk. Met andere woorden, de hele, het hele klimaat is een beetje omgeslagen... ten opzichte van dat homohuwelijk. Of heb ik het verkeerd gezien? Nee, dat zie dat is dramatisch omgeslagen zelfs. Er is een steeds grotere meerderheid, nu een nipte meerderheid van meer dan 50% in Amerika is voor het homohuwelijk. Ik vind dat geen probleem. En ook steeds meer inderdaad republikeinse politici, met name senatoren, die nu openlijk uitkomen voor in hun steun voor het homohuwelijk. En dat is belangrijk, omdat hè, die rechters moeten natuurlijk ook kijken naar, is dit politiek haalbaar? Natuurlijk, ze kijken naar de wet, maar ze willen ook zeg maar, de tijd vertegenwoordigen. Zitten ze goed, kijken ze goed naar wat er in het land speelt en uh, hoe ver ze kunnen gaan. Ja. Ze hebben een slecht voorbeeld in die zin in uitspraak over abortus uit 1973... waarin werd gezegd, abortus moet nu in alle staten mogelijk zijn. Het mag niet meer worden verboden. En die, abort die uh, uitspraak, Roe v. Wade... Hè, die heeft al heel lang en sindsdien tot enorm veel problemen geleid. Tot een enorme strijd. En daar ja. is de hoge zeg maar te snel gegaan, als het ware. Nou, moeten we even kijken naar de samenstelling van het Hoge Rechtshof... want dat zijn allemaal politieke benoemingen... en dat zijn over het algemeen toch meer republiezen nog dan democraten, zou ik zeggen. Uh, of uh, uh, is dat inmiddels veranderd? Nee, dat zie je goed. Daar zitten iets meer conservatieven in dan liberals. Maar uh, dit, is een, dit is een zaak die... Uh, die... ...waarin het inderdaad gaat, zoals jij zegt, om vrijheid en om niet-discriminatoren handelen van de federale overheid... ...die dus moet ingrijpen in al dan niet-discriminatoren ja. uh, wetgeving van verschillende staten. Hè. Ja. En daar, daar, dat is altijd een goed argument en daarom zou het kunnen gaan dat de Hoge Raad hier beslist... ...luister, het homohuwelijk moet er kunnen komen voor iedereen in Amerika. Zeker nu de president zich ook openlijk voor dat homohuwelijk heeft uitgesproken? Ja, die heeft nu inderdaad, meer dan een jaar geleden... en ook nog weer twee weken geleden, heel duidelijk gezegd... luister, ik ben voor het homohuwelijk, uh, dat moet kunnen. Uh, hij is nu ook, he, zeg maar, bevrijd van een verkiezing. Hij zit nu in zijn tweede termijn. Hij kan ja. veel openlijker dit soort dingen... dit soort cultureel gevoelige issues in Amerika uh, pushen. En dat ja. doet hij dus nu ook. Goed. Michiel Vos, vanuit New York. Ga weer lekker slapen. Dankjewel ja. voor dit moment. Straks, dames en heren, gemeenteraden kunnen best wat kleiner... en het ochtendtumeur van Mart Smeets na Jan van der Putten. Blijf bij ons. Kro. U begrijpt dat ik dat niet uh, met u op de radio ga doen, want dan geef ik mijn positie weg en dat ja. zou heel onverstandig zijn. Nou ja, wel leuk voor ons trouwens. Ja, heel leuk voor u. <laughs> Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...